Clemens Peters met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag is het protest begonnen... van de toerencarbedrijven tegen de coronamaatregelen. De ondernemers zijn boos omdat er voor hen geen uitzondering geldt... op de anderhalve meter regel, waardoor ze maximaal maar 12 tot 25 passagiers mogen vervoeren. Ze willen vergelijkbare regels als het openbaar vervoer en de luchtvaart. Amerikaanse gebruikers van Facebook en Instagram... kunnen binnenkort hun nieuwsoverzicht afschermen voor politieke advertenties. Dat heeft de topman van het sociale media platform Mark Zuckerberg bekendgemaakt... in een opiniestuk in de Amerikaanse krant USA Today. En verder wil Facebook een informatiecampagne opzetten... om Amerikanen te informeren over de verkiezingen in november... en ze te helpen bij hun keuze voor een presidentskandidaat. Het bedrijf wil op die manier 4 miljoen kiezers naar de stembus trekken. De premie voor de zorgverzekering gaat komend jaar omhoog, maar niet met honderden euro's. Dat gaat in de praktijk niet gebeuren, zei minister van Rijn in de Tweede Kamer. Sommige externe deskundigen hadden zo'n hoge stijging berekend op basis van de hoge coronakosten. Maar volgens de minister wordt een deel daarvan betaald uit de staatskas. En ook zullen zorgverzekeraars reserves aanspreken die ze hebben opgebouwd. In een Duits slachthuis zijn begin deze week 400 medewerkers positief getest op het coronavirus. De slachterij ligt in de deelstaat noordrijn westfalen op een kleine 60 kilometer ten oosten van Münster. Het bedrijf moet zijn werkzaamheden van de lokale autoriteiten zoveel mogelijk stilleggen. En van nog eens 500 medewerkers is de uitslag van de coronatest nog niet bekend. In de slachthuizen werken veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Het weer. Vooral in het noordoosten wat buien, verder veel zon en 19 tot 25 graden. Vanaf het einde van de middag vooral in het zuiden soms stevige regen en onweersbuien. Ook morgen bewolkt en buien en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Je weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zandvoort. I'm at an end Because I need Your love so bad I need some lips To feel next to mine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 Fuck. <laughs> Ik ben begonnen met Ilse de Lange met Changes en gevolgd door Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad. Door de wereldwijze verspreiding van het coronavirus is de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix zoals bekend uitgesteld. De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft in samenspraak met de Formula 1 management moeten concluderen dat het niet meer mogelijk is om dit jaar nog een race met het publiek te kunnen houden. Er wordt daarom besloten om de race definitief uit te stellen naar 2021. Alle toegangskaarten blijven geldig voor de nieuwe race. Jan Lammers, sportief directeur van de Formule 1 Dutch Grand Prix, zegt het volgende. We waren helemaal klaar voor deze eerste race. En dat zijn we nog steeds. Een ongelofelijke prestatie is geleverd met dank aan alle betrokken fans, bedrijven en overheden. De F1 heeft bij ons geïnventariseerd om zonder publiek de race dit jaar te laten plaatsvinden. Maar we willen dit moment de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort, graag samen vieren met onze racefans in Nederland. We vragen iedereen nog even geduld te hebben. Ik heb er 35 jaar naar uit moeten kijken, dus een jaartje kan er ook nog wel even bij. De eerste editie van de Formule 1 heineken Dutch Grand Prix vindt plaats in 2021 dus, en de Formule 1 Management stelt samen met de Autosportfederatie VIA de agenda op voor 2021, en daarmee ook de nieuwe datum voor de Dutch Grand Prix. Zoals ieder jaar wordt de datum tegen het einde van 2020 bekendgemaakt door de FIA. Alle toegewezen tickets blijven geldig voor de nog te bepaalde datum. De belangstelling voor de tickethouders en fans voor de Dutch Grand Prix in 2021 blijft groot. Voor de mensen die er onverhoopt niet bij kunnen zijn is er uiteraard de mogelijkheid om hun geld terug te vragen. Alle trouwe tickethouders worden beloond met een exclusieve toegang tot de Dutch GP Club.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 van Toren. Officieel Jan van Toren, geboren in 1948, was een Nederlandse zanger en kleinkunstenaar. Na zijn middelbare schoolopleiding bestudeerde hij aan de Academie voor de Vrije Kunst. In 1963 deed hij mee aan een talentenjacht waar hij tweede werd. Van Toren begon zijn carrière in de groep The Headliners. Toen de groep uit elkaar viel ging men verder onder de naam The Lettersets in een andere samenstelling en in deze band speelden ook Pierre Kartner en Jaap Goedel. Al tijdens het bestaan van de lettersets begon Van Toren zijn eigen teksten en liedjes te schrijven... en toen de groep ophield te bestaan ging hij solo verder om zijn eigen nummers ten gehore te brengen. Bekend werd door Van Toren vooral de hits hey, On' uit 1973, een lied voor kinderen en Mooi, je bent de mooiste. In totaal heeft hij meer dan twintig LP's uitgebracht. In de jaren tachtig wilde Van Toren wat meer tot rust komen en vertrok naar in India. Zijn verblijf resulteerde in 1990 in een nieuwe album geïnspireerd op de Indiase cultuur onder de naam Alsof de Maan de Aarde kust. Een van de nummers is weer Hey, kom aan, ditmaal in een samenstelling met Flerk. Van Toornen woonde sinds 1994 in de Brabantse plaats Reuzel. Hij overleed aan de gevolgen van kanker op 74-jarige leeftijd. Uit 1973 een lied Alleen voor Kinderen. Dit is een niet alleen voor kinderen. Het is gisteren gemaakt, omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt nu hun speelplaats. en niet dat zink geeft ze de ruimte. En niet dat dacht op in de zon. Over dichtbij zijn de polder, een liedje zomaar andersom. Over een stad die oud was, met een muziektent op de marre En een levensgrote speeltuin, over de vogels in het park. Stel je voor, je kon daar spelen Op de straten, op het plein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 Dit is hem niet alleen voor kinderen, in het land van koning wel Niet meer spelen, een stout vogel vrij verklaart. en niet voor kleine zierige vogels die als kinderen zijn vermomd, wier vleugels men heeft kort geknipt. Hun gezang is haast verscholen, Hey, hey,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 me right wrong, it's so clear she's all that i need all i need My seat Dit waren achterinvolgens Tones and I, Dance Monkey, en Mr. Probst, Nothing Really Matter.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 tanto terra do meu van Zandvoort Zandvoort is een plek waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Met ongeveer 17.000 inwoners en ieder jaar zo'n 3 miljoen bezoekers. En ook een plek met een vele uitdagingen voor de toekomst. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een economie het hele jaar rond die ook duurzaam is? Hoe blijft Zandvoort een attractieve badplaats waar je ook prettig kunt wonen? En hoe gaan we om met de druk op de woningmarkt en de schaarse ruimte? Deze en andere vragen beantwoorden we met elkaar in de omgevingsvisie van Zandvoort 2040. Gemeente Zandvoort wil een mooie en functionele boulevard... die past bij de behoeften van de inwoners, ondernemers en bezoekers. De herinrichting moet leiden tot een kwaliteitsverbetering. Naast de uitstraling is ook het riool onder de boulevard aan vervanging toe. Dit biedt de kans op werk met werk te maken en de boulevard opnieuw in te richten. De herinrichting wordt in delen uitgevoerd.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 Vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de mij bezweken. Dus de maan komt niet op als jij er niet meer bent. Ik op de tequila. se dilate op Ik muerto. weet dat ik er niet anders voor je zijn. Want zonder jou ga ik dood van de pijn. Toen ik je zag, op die eerste dag was ik zo van slag. Oh, ik wil je niet mijn armen en ik weet niet wat we vallen van je. Porque sinceramente, je leert te recordarte. Si tu no estás la soledad, gana el La luna no sale si no te vuelva a ver. ik om het te vergeten. Ik heb wel dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang eens aan mij bezweken. Dat dus maakt op mijn toep als jij er niet meer bent. Baby, yo no tengo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 Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad Ik weet dat soledad. ik er niet altijd vol je kon zijn Het schrikjes zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo van Ik wil je in mijn armen maar ik weet niet hoe je maakt van ja. jou Ik weet niet hoe je maakt van jou Het liefste bel ik jou om te zeggen dat ik het allereens van je hou Por eso tomo pa olvidarte, porque sinceramente La luna no sale si no te vuelva a ver. Ik denk ik, ik om jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al een de eens aan mij bezweken. De kom komt niet op als jij er niet meer bent. Vandaag is jarig Suzy Quattro, geboren 3 juni 1950. En het is een Amerikaanse zangeres, basgitariste, radiopersoonlijkheid en actrice. Ze is vooral bekend geworden als glam rock artiest en had in de jaren 70 veel succes in Europa, Australië en Japan. Ze begon haar muzikale carrière als bassiste en Suzy Soul bij de meidengroep Pleasure Seekers. In 1971 werd de bandnaam gewijzigd in Cradle en begon de groep Stevige Rock te spelen. Susie Quadro werd dit jaar ontdekt door platenproducer Mickey Most, die in Detroit was voor het produceren van een nieuwe plaat van Jeff Beck. Hij haalde haar over om naar de Verenigde Koninkrijk te verhuizen en een solo te carrière te beginnen. Haar eerste single, Rolling Stone, flopte in de Verenigde Koninkrijk. De Ken Ken werd ze in 1973 zowel in verschillende Europese landen als in Australië een ummer een hit. Er volgden nog die grote hits, 48, Crash, Dayton Damon in 1974 en Devil Gate Drive in 1974. Ook haar eerste twee albums werden grote successen in Europa. Ik heb voor u uitgezocht In uit 1978 samen met Chris Norman. Our love is a lie. Tijd weer ZFM. Het weer nou echt in hoogste tieren, echt een Ik mag pacht op heel en op knippen te betalen Je Kunt er net nog z'n een bliebio's toe Stel, oh ja man, zoek er toch nog een mei man Ik maar blijven Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan Vanuit de speciaal gebouwde rondezaal in de HDZM Museum in het centrum van Zandvoort ziet u de eerste vissers ter zee gaan en bekijkt u Keizerin Sissi al wandelend in Zandvoort. De twaalf minuut durende film toont ook de Duitsers die bunkers bouwen en tot slot ziet u de racewagens over het circuit bulderen. Deze film is ondanks genomineerd voor een prijs bij het US Internationaal Film- en Videofestival. U kunt de film komen bekijken in combinatie met een van de vier smakelijke arrangementen. We zijn vanaf 5 juni weer open, vanaf vrijdag tot en met zondag. Het museum is nog niet geopend. Alleen op reserveringen van vrijdag tot en met zondag via 023-2100710 of via info at hdmz .nl. Ik herhaal 023-2100710 00710. Maximaal vier personen aan één tafel. Op verzoek kunnen wij stoelen neerzetten in de filmzaal. De film duurt ongeveer 12 minuten en er mogen maar 4 personen per keer in. Personen die verkouden zijn, niezen of hoesten verzoeken wij thuis te blijven. u wordt verzocht bij binnenkomst uw handen te desinfecteren. Houdt u wel aan de anderhalve meter afstand. Naast 19, het nieuwe museumcafé in Zandvoort, vindt u naast het HDMZ Museum aan de Louis-Davidstraat nummer 19 te Zandvoort. I'm hey, uitzending na de coronacarantaine zit erop. Ik wens u een hele goede week en graag tot volgende week woensdag. Zelfde tijd en dezelfde zender. En vooral blijf gezond. Tot volgende week.